Het is vijf uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Minister Ploemen opent de aanval op drie Nederlandse kledingbedrijven. In het AD zegt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... dat Colcat, Vibra en Prenatal producten laten maken in fabrieken in Bangladesh... waar het personeel wordt uitgebouwd en de werkomstandigheden slecht zijn. Ploemen roept de bedrijven op om eindelijk iets te doen aan de rechten van de textielarbeiders. Coolcat, Vibra en Prenatal weigeren akkoorden te tekenen... waarin ze beloven om redelijke salaris te betalen... en werkomstandigheden te verbeteren. Volgens Bloemen doen bedrijven als Zeeman en H&M wel hun best. De minister is vandaag en morgen bij een conferentie in Berlijn... waar de salarissen in de textielindustrie centraal staan. President Obama heeft de Israëlische premier Netanyahu gebeld... over het akkoord dat is gesloten met Iran over zijn nucleaire programma. In een poging om Netanyahu gerust te stellen, zei Obama dat er meteen overleg over zou worden gevoerd met Israël. Eerder op de dag had Netanyahu het akkoord bestempeld tot een historische vergissing. Volgens de woordvoerder van het Witte Huis hebben de twee leiders in het telefoongesprek nog eens benadrukt dat ze beiden als doel hebben om te voorkomen dat Iran een nucleair wapen in handen krijgt. Verder zei hij dat Israël alle reden heeft om sceptisch te zijn over de intenties van Iran. Meer dan 100 vogelspotters zijn gisteravond naar Zwolle gereisd omdat daar de zeldzame sperweruil is gezien. Mensen kwamen zelfs uit Zeeland om een glimp van het dier op te vangen. De vogel is gespot bij een tankstation aan de IJsselallee in Zwolle. De sperweruil hoort van oudsher wel thuis in Nederland, maar wordt bijna nooit gezien. In de afgelopen 100 jaar is hij maar drie keer gespot, voor het laatst in 2005 in Drenthe. In Scandinavië, Rusland en Noord-Amerika komt de sperweruil vaker voor. Het weer bewolkt en wat lichte regen. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Aan zee is het wat zachter. Overdag wisselen bewolkt met zon en een bui. Het wordt 8 graden. Dinsdag verandert er weinig, maar dan is het wel iets kouder. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Van uh, Nico Christianse, dokter Bongo Brain. Hey, welkom terug in het laatste uur van deze Goede Nacht. Het is tijd voor Jan Nemaus, Truck Tracers, het platenhoekje van Jan Nemaus. Goedemorgen. Afgelopen week uh, is er ruim aandacht aan besteed. Vijftig jaar geleden werd uh, Kennedy vermoord. Vijftig jaar. En een paar dagen erbij inmiddels. Um, een tijdje geleden kreeg ik een uh, eervolle opdracht. Ik uh, heb een uh, stukje mogen schrijven voor een uh, boek dat in Amerika wordt uitgegeven. Uh, een boek over een heel bekend thema. Waar was jij toen je het hoorde? Nou ja, ik was uh, negen op dat moment. En het toeval wilde dat mijn ouders zojuist hun allereerste televisietoestel hadden aangeschaft. En dat viel samen met deze gebeurtenis. Heel vreemd. Een rare introductie van het medium in, uh, in je leven, moet ik zeggen. Maar als schrijver dacht ik... in hoeverre romantiseer ik die tijd nou eigenlijk? Dat weet je niet. Dat weet je nooit. Omdat uh, er niks zo bedriegelijk is als je geheugen. Uh, dat verbouwt de dingen. Of dat doe je zelf. Um, wat niet te verbouwen valt, is de muziek uit die tijd. Dus het leek me wel een aardig idee om eens te luisteren naar 1963. Hoe klonk het toen? Wat mij opviel... bij het... Uh, bekijken van, van uh, de, de... hitlijsten uit dat jaar... dat is dat de muziek zo divers was. Je kon uh, met alle muzieksoorten... een hit scoren. En ik geloof... maar ik weet het niet zeker... maar ik geloof dat het tegenwoordig wat minder is. Dat uh, de top... Uh, uh, ja... de hitjes eigenlijk... Uh, erg op elkaar lijken. Maar dat... Kan ook mijn leeftijd zijn hoor, ik weet het niet. Zullen we eens gaan luisteren? Om te beginnen een prachtig voorbeeld van die diversiteit. Uh, ga maar eens een hit halen. Als je een Japanner bent over de hele wereld. Kyu Sakamoto deed het. Hij deed het maar één keer, jammer voor hem. Hij was nummer 22 in 1963 toen hij Tsukiyaki zong. Die titel had niks te maken met het nummer. En was uh, bedacht door de platenbonzen. Arme Kyu, hij is maar... Uh, 43 jaar oud geworden. Hij kwam om het leven bij een vliegtuigcrash. Maar in 1963 was het zijn jaar... Ja. Horigochi no yoru. Siawase wo kumono de Aruku nanida ga obore na iou na kinana Arukku kitori pokochi no yoru Ja, we zitten in 1963 en daar blijven we ook muzikaal gezien... vanwege het feit dat uh, we afgelopen week herdachten... dat 50 jaar geleden Kennedy vermoord werd. Pride and Joy. Zo heette de allereerste top 10-hit van een piepjongen Marvin Gaye. Die ga ik zo laten horen. Vermeldenswaard is dat uh, Martha Reeves en de Vandellas... het achtergrondkoortje vormden. Nou, dat zouden ze niet lang meer doen... Want het zou niet lang meer duren voordat ze zelf een enorme hitmachine werden. Tell him again, tell him again. I believe you're mine. Fight I believe you're mine. You're my pride and joy. Oh Lord, I'm your baby, baby boy. All because you're mine. You're my pride and joy. You Marvin Gaye was dat. 63 was zeker het jaar van uh, Trini Lopez. Geboren in Dallas. En uh, uh, ja, dat was echt uh, ook in Nederland een enorm succes. Uh, het kwam ook een beetje door die sound. Uh, dat live uh, gevoel dat erbij zat. Uh, een beetje in het rommelige. Uh, en Trini uh, scoorde. En hoe? Met If I Had A Hammer. Later zou hij het nog eens dunnetjes overdoen met... Uh, uh, this land is your land. Trini is trouwens nog steeds actief. Hij is 76. En afgelopen zomer trad hij op met André Rieu in Maastricht op het Vrijhof. Het is maar dat jullie het weten. In the morning, I hammer in the evening, all over this land. I hammer out of danger, I hammer out of warning, I hammer about the love between my brothers and my sisters, all All over this land I ring out Danger I ring out a warning I ring out by the love Between my brothers and my sisters oh, All over this land I sing in the morning, singing in the evening, all over this land. I sing out of danger, I sing out a warning, I sing about the love between my brothers and my sisters, oh, all over this land. Belt. Now I've got a song to sing all over this land. It's yes, time around justice. It's the bell of freedom. Yeah. It's the song about the love between my brothers and my sisters ah, all over this land. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, Nou, Ray Charles die was er natuurlijk ook in 1963. Hij zat toen een beetje in een, in een, in een slijmbalperiode, vind ik. Een beetje zoetsappig, terwijl dat niet zijn sterkste kant is. Gelukkig maakte hij ook deze in dat jaar. Bast was een grote hit. Tot volgende week. Are all due and the babe in shoes and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The count gonna haul my belongings away, cause I'm busted. To my brother to ask for a loan 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without his phone but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we can the last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare, and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know, cause I'm busted. I'm broke. No bread. I mean like nothing. Eva Heidenhammer, dat moest ik op de lagere school bij de nonnetjes. Dat is mijn eerste Engelstalig liedje. Wat ik moest leren. En toen dacht ik, nou die nonnen vallen toch best mee dat ik dit liedje mag leren. Nou, dit even te Dank Dankjewel Jan Emaus. Theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemstra ontzettend bezig bijtje. Die schrijft nog steeds ook nog eens een wekelijkse fijne column... voor Dagblad Trouw. Ze onderzoekt haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat nou eigenlijk voor vrienden? We zijn nog niet klaar met die Afrikaanse crisis van vorige week. Het aantal valse Facebook-profielen is ongeveer even groot... als de bevolking van Egypte. Tenminste, dat is de inschatting van Facebook... 83 miljoen nepprofielen, 8,7 procent van het totale aantal. Sinds ik probeer uit te zoeken wie er achter het profiel van mijn niet bestaande Facebook-vriend Chrissy Donate zit, over wie ik vorige week schreef en met wie ik nu dagelijks berichten uitwissel, ben ik wantrouwig geworden. Ik heb nu 1287 Facebook-vrienden. Als ik de inschatting van Facebook op mijn eigen situatie loslaat... dan zijn 111,969 van die vrienden verzinsels... van bedrijven, gekken of criminele organisaties. Ik heb laatst een rondje gemaakt. Valse profielen als die van Chrissy pik je er natuurlijk zo uit. Een Afrikaanse die in Rusland studeerde... maar één foto op haar profiel heeft staan... en bijna alleen maar mannenvrienden heeft. Maar ik blijk nogal wat vrienden te hebben... bij wie het minder simpel is... De vriend uit Groenland bijvoorbeeld, die mij dit jaar in het kalali Soet, dat is het Groenlands Eskimo, feliciteerde met mijn verjaardag. Veel foto's op zijn profiel, maar waarom zou een wildvreemde Eskimo... in godsnaam vrienden met mij willen zijn? Een grap? Een hoax van een Groenlandse groep cybercriminelen? Ik nam me voor een grote schoonmaak te houden. Eergisteren stuurde ik al mijn verdachte vrienden een bericht... met de vraag of ze echt bestaan. Van een paar van hen kreeg ik reactie. Bijvoorbeeld deze. Dat is een zeer existentiële vraag... Van de meeste hoorde ik niks. Ik besloot de niet-reageerders aan een nadere inspectie te onderwerpen... en begon bij de Indiaanse Facebook vriend van wie ik zeker weet dat ik hem nooit heb ontmoet. Op zijn profiel zag ik dat hij vrienden is met een jongen in Mumbai... met wie ik behalve Facebook-vrienden ook grote mensenvrienden ben. Dus mailde ik mijn vriend, mijn echte vriend... met de vraag of hij wist wie deze gezamenlijke vriend was. Na een paar uur kreeg ik bericht. Die andere vriend is nep, schreef hij. Ik vroeg hoe hij dat zo zeker wist omdat hij op hindoe-profielen pro islamberichten post, schreef hij terug. En dat zou een echte moslim in India nooit durven. Nationalistische hindoe's, schreef hij, maken hier in India nep-profielen aan... van zogenaamde moslims om in naam van die moslims rare dingen te posten... en zo de islam in een slecht daglicht te stellen... Voor de zekerheid besloot ik mijn mogelijke nepvriend een kans te geven op wederhoor. Ik schreef hem waar hij van werd beschuldigd en kreeg een onsamenhangend bericht terug waarin min of meer stond dat de jongen die mij dit verteld had misschien zelf wel een moslim was die zich voordeed als hindoe. En dat veel moslims in India dat doen om hindoes in een slecht daglicht te stellen. Ik heb de moslim die een hindoe was of andersom ontvriend. Na één dag van de grote schoonmaak staat de teller nu op 1285... want de Groenlandse Facebook-vriend bleek echt en beledigd door mijn vraag. Ik had hem namelijk ooit een Facebook-vriendschapsverzoek gestuurd. En ik moest blij zijn, schreef hij, dat hij een wildvreemde Hollander had geaccepteerd... in plaats van te twijfelen aan zijn bestaan. Ik herinnerde het me weer. Dat was in een tijd dat ik iets over Groenland wilde schrijven... ook al weet ik niet meer precies wat. Hoe dan ook, hij heeft me op staande voet ontvriend. Ik zal nooit meer in het kanali-zoet gefeliciteerd worden. Ja, dat is nou toch sneu, hè? <laughs> Goed, Marlijn van Heemstra, columnserie met de titel... 1100 Facebookvrienden. Kunt u iedere weekend vinden in een van de bijlagen voor een dagblad trouw. En ze staat ook nog steeds in theater, hè. Gaat dat zien. Ze is op tornee met haar voorstelling Gary Davis, de eerste wereldburger. En aanstaande dinsdag is te zien in Leuven en vrijdag in Groningen. Zegt dat uh, Grietje, die, die nieuwe Madonna of Lady Gaga, die Miley Cyrus... Die kan dus, uh, dus echt wel zingen. Nou ja, dat kan Lady Gaga ook, maar Madonna weer minder. Goed, afijn, ik hoorde haar voor de BBC Radio onlangs... Uh, een liedje van Lana Del Rey coveren. Mooi! Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby, you're the best I've got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight I've done my hair up real big beauty queen style My high heels off I'm feeling alive Oh The telephone wires above are sizzling like a snare, honey, I'm on fire, I feel it everywhere, nothing scares me anymore, kiss me out before you go. And down the coast going about 99 I've got my bad baby by my heavenly side I know if I go I'll die happy to Kent u deze melodie? Ja, goed geraden. Het is een van de thema's uit Wagner's grote operacyclus Der Ring des Nibelungen. Maar ja, dan uitgevoerd door louter blazers. Klopt. U hoort het Nederlands blazersensemble. Ja, er zit ook dus een contrabas en een percussie bij. Maar goed. Die dagenlange operacyclus van Richard Wagner uit de 19e eeuw. Saxofonist Willem van Merwijk bewerkte dat geheel voor 90 minuten... voor het Nederlands Blazers -ensemble. Die zijn altijd in voor iets bijzonders. En dat ook ter viering van het geboortejaar van Wagner. Nu precies 200 jaar geleden. Maar wat krijgt u erbij te zien? Want we zijn in het theater. Als ik zeg dat het beeld verzorgd wordt door Hotel Modern, ja, dan moet u weten dat er wel iets mind-blowings aan de hand zal zijn. Nou, dat klopt ook. Uh, deze groep die maakt om niet in een hokje te plaatsen theater, of het nu met kartonnen dozen en rijdende broden... of vingers in minilaarsjes, garnalen op stokjes... of een leger van kleipopjes is. Mij fascineert alles wat ze maken. Hotel Modern, ja dat zijn in de kern Herman Heller, Pauline Kalker en Arlene Hoornweg. En wat krijgt u te zien? Nou, Ik lees even de flyer voor, dan verraad ik niet te veel. Een levensgroot terrarium vol bitsprinkhanen, mestkevers... en mierenkolonies vult het podium. Wagners gewelddadige wereld vol verraad, machtsstrijd... en verworgende liefde wordt op spectaculaire wijze verbeeld. Goden, godinnen, dwergen, reuzen. Ze worden gespeeld door levensechte marionetten van geleedpotigen. En de muzici van het Nederlands Blazersensemble... spelen alsof hun leven ervan afhangt. Terwijl de mensen van Hotel Modern met minicamera's... gluren in een schitterend en gruwelijk insectenrijk... waar verliefde vlinders dansen... sluipmoordenaars hun stille werk doen... en waar de onbarmhartige wetten der natuur... in de meest pure vorm zichtbaar zijn. Zo, einde, einde flyer. Goed, ik zag afgelopen donderdag hun eerste try-out en het was fantastisch. En dat vond hij hier naast me uh, ook... En hoe vond u het? Ja, ik vond het erg, uh, erg mooi, erg mooi. Ja, ik vond het, vooral die ene Tor die speelde geweldig. <laughs> Herkent ja, u de ring? U... Nee, ja, nee ik, ik, ik, vraag me, ik ga nu naar de ring natuurlijk luisteren, al het drie dagen. Maar ik, ik vraag me nu af waar de ring vandaan komt, in de, wat de ring doet in het verhaal, in zijn opera. Dat is het goud, wat de macht geeft, hè? hetzelfde als de band van de van ring. Ja, eenzelfde soort van ring. Dat was iets eerder, ja. Ja, nee, dat weet ik, dat weet ik, ja. Ja, ja nee, ik vond het wel... Uh, nou ja, dat was de verhaallijn, ja, ook wel weer eenvoudig en overzichtelijk. Ja, gewoon uh, macht, gaat om macht. ja. En uh, uh, be elkaar bevechten. En, en, dan en eten. En een ja. enkele keer de liefde. Ja. Het heel mooie zijn was natuurlijk. Arme torretjes. <hijf> het publiek verdwijnt nog lang niet naar de foyer. Als de voorstelling is afgelopen. En dood nieuwsgierig over het podium. Dat mag allemaal. Om alle terraria met miniatuurwerelden te bekijken. En ik strik een van de makers. Herman Helle. Mogen we even gaan zitten? Ja, ga maar even zitten. Ik kan me voorstellen. Oh, nou, nou, nou, nou, een zware camera. Van wie was dit het idee om dit te doen? De Blazers van Sander. Die hadden het idee, omdat het Waakne jaar is, om, uh, om de, de Ring Dus Nietbelongen in, in, zeg maar, in, een, in een uur te gaan doen. En die hebben ons gevraagd om uh, beeld bij te maken, om het uh, samen te gaan doen. En was jij een liefhebber? die het? Ja, nou, ik wist dat Waakne bestond, laat ik het zo zeggen. Maar ik weet niet of je dat nou echt een. een maar de Ring Dus Nietbelongen? Uh, ik wist dat de Ring Dus Nietbelongen bestond. In een paar. Nee, veel was ik daar niet in thuis. Dus dat is toen meteen begonnen met, uh, met, met kijken, luisteren en uh, cd's uh, kopen en, uh, en YouTube filmpjes je... kijken en zo en dat soort dingen. Ja, maar hoe kwam je op het idee om het te verplaatsen naar de insectenwereld? Omdat jullie altijd kleine dingen maken of wat? Nee, nee, nee. Want, want eigenlijk is, is dit precies omgekeerd wat we normaal doen. Want normaal dan, ja. dan doen, we, doen we de Eerste Wereldoorlog of de mensen en dan maken we alles in miniatuur. Dan heb hebben kleine poppenhuizen, kleine beestjes, kleine mensjes, kleine autootjes. Maar nu hebben we die insecten, die hebben we juist tien keer zo groot moeten maken. Dus eigenlijk zitten we het nu veel groter zitten maken. Nee, maar het idee, ja, ik, ik, ik dacht wel, ja, dat wordt natuurlijk de vraag van hoe kom je op insecten. En eerlijk gezegd, ik, heb, ik, ik weet het niet. Het is gewoon, je zit erover te denken, de ring, hoe moeten we dat doen? En, uh, en, Want voor jou gaat het verhaal, het gaat over macht en strijd? Uh, ja, en het en gaat het ook over ja. machtliefde? weet ik, al alles, en, en, en macht corrompeert en, en, en al dat soort dingen. Maar ineens was er het idee, zag ik ze deze kevers vormen. Dat kan misschien een beetje door, je zat te denken van hoe moet je dat, 14 uur opera met een eindeloze intriges, hoe je dat moet samenpersen. En dat is al in een, in een uurtje. En dan zit het dan ook nog met poppetjes gaan doen. En dan heb je al heel snel die idee van ja, wat een soort armoe of zo. En toen dacht je, je moet er gewoon iets totaal anders mee doen. En dan... En toen eens kwam het idee van kevers. En ik denk dat dat ook wel... Het komt natuurlijk ook wel door ridders en zo. En harnas en kevers en zo. Op die manier. En vanuit daar zijn wij gaan werken. En toen... toen uh, bedoel, het, het, het, het klinkt net alsof het helemaal van mij deed. Maar het is het niet hoor. Want we zijn natuurlijk... jullie allemaal. allemaal. We hebben allemaal ons deel erin. en We zijn allemaal even hard uh, aan zitten werken en zo. Want vanaf dat eerste idee is het even echt met een heleboel mensen aan gewerkt. Maar ik hoor dat jullie er wel een half jaar mee bezig geweest zijn. Het zijn eigenlijk eigenlijk altijd. <hacht> Iedere voorstelling loopt altijd uit de hand. Ja. Van Merwijk, hier zo ja. van het Ensemble. Ze heeft het uh, bewerkt. Ja. He? En hebben jullie die versie gelijk gekregen? Om... Nee, we hebben, we hebben het. Uh, nee, want dat moest. Ook allemaal nog be bewerkt worden. En, en, en daarna, het eerste is het, het, het fragment uitgekozen. Zodra dat bekend was welke fragmenten er waren. Toen hebben we dan, uh, een cd gekregen met uit andere grote versies uh, gesampelde, aan elkaar geknipte orkestband. Zeg maar. Want daarop moesten jullie natuurlijk je verhaal gaan maken. En daar hebben we het op gemaakt. Hè. Op die muziek hebben we scènes gemaakt. En toen uh, eigenlijk deze week pas uh, hoorden we hoe het blaasensemble <laughs> deed. Fantastisch hè? Ja, ja, ja. diezelfde muziek. Maar nou zit hier, hiervoor zit iemand hè, met, met een heel ja. dik pakwerk. Wat zit hij daar te doen? Dat is onze fluisteraar, Jan Lodewijk. Die heeft de partituur voor zich. En die geeft ons, we hebben een oortje in. En die vertelt ons precies van... Nu de kever, nu camera 3, dicht, nu dat. Wij zitten zo geconcentreerd op wat die kevers en torren allemaal doen... en hoe we touwtjes moeten bewegen en welke camera... en wie zijn arm over wie zijn arm heen zit om niet in de knoop te raken. En, dan, en, die, en die muziek, hij heeft daar precies in zijn partituur staan. Op dat moment moet de vlinder gaan vliegen. Op dat moment is de ring in beeld. Dat is ring. En hij zegt ring in beeld nu. En dan weten we, dan moeten we met de camera daar zijn. Dus hij slootst ons zeg maar, door de muziek heen. Dan kunnen wij ons voor helemaal concentreren op wat wij doen. Ja, het is wel fantastisch hoor. Het is wel ja. heerlijk. Ja, met, met, die, met die blazers, al die muziciëren en zo. Die achter je zit het uh, een enorm kabaal dat je er echt lekker doorheen duwt. Het is echt fantastisch het is. Echt heerlijk. Ja, vond heerlijk. En wat vind je het mooiste wat je gemaakt op dit keer? Och jee. Nou, dat spinnen is mooi. Dat daar was ik heel trots op. Dat spinnenweb van. Uh, dat is van Garen. En ik kwam erachter dat je bepaalde lijm, als je erop smeert, dat hij tot balletjes samentrekt. Dus er zitten nu allemaal soort glinsterende bolletjes op, alsof die helemaal met dauw is. En, dat, en die lijmt het meteen vast, dus die is heel mooi. Maar dat spinnenweb is ook fantastisch. En dat heeft uh, Dirk Vroemen gemaakt. Die heeft, heeft er heel veel van ons geknutseld. En die heeft een hele, zijn hele kast, we hebben allemaal kasten op het toneel staan Met, met landschappen, dus een soort terraria zijn dat. Die heeft een gigantisch spinnenweb ingemaakt, waar allemaal ingesponnen gevangen beesten in zitten. En daar gaat de camera dan ook langs. hij heeft dat gemaakt. Dus die vind ik ook heel erg mooi. Je beneden op de grond ligt... Ja, dat is een mierennest, Een soort vreemd maar Dat is van karton helemaal gemaakt. Mierennest mierenest ondergrond. Gangen allemaal. En dan gaan we met een, met een minicamera doorheen. Die muziek is daar ook heel glorieus. Als een soort propaganda van een, van een utopische wereld. Wat is echt iets groots verricht, en Dan ga je door zo'n mierennest met kamers. Met, met mierenpoppen erin. En nijvere beestjes die af en aan rennen. En zo. En dat is een soort heel ondergrondse... Wereld is dat, ja. Herman, heb ik nou iets gemist of, of, of waren het wel steeds... Waren er waren geen zangers, bedoel je? Wat, niet? Nee. nee, er waren geen zangers. <lacht> die heb je niet gemist. Nee, nee, nee, nee. Misschien hebben ze gemist, maar er nee. waren niet. Nee, ik bedoel... Um, al die situaties, waren het nou echt verhaaltjes? Of ging het steeds om een soort machtsstrijd? Of een soort liefde die verstoord werd? Uh, of... Het zijn eigenlijk allemaal een soort kleine verhaaltjes op de muziek. We hebben het heel erg op de muziek gemaakt. Oh. We hebben muziek... Um, kregen en dacht, wat kunnen we daarop doen we hebben allemaal beesten gemaakt en dan ging je met beesten kijken dan ja maar dit is iets voor, een, voor die mieren die moeten hierop iets gaan doen of zo. of dit is een van grote torren die vechten en zo zijn we eigenlijk gewoon dus heel associatief heel associatief en we hebben ook maar eerste is besloten om de hele verhaal van de Ringsnijboom te negeren okay. en dan je want dan zit je zo vast aan een woedan en een machtsstrijd en dingen. En, en, dat, werd zo, en dat is ten eerste met torrel al heel moeilijk te doen. En ten tweede is dat ook, daar, daar kom je niet mee verder. Dan ga je dat zitten illustreren, een soort stripverhaaltjes zitten maken. Niks tegen stripverhaaltjes, maar dat skippen die boel en gewoon als je de mooiste beelden gaat maken. En gaandeweg tijdens het werken groeit er dan, komen er toch weer allerlei dingen in. En dan, en dan, en dan die ring is een soort, dan wisten we wisten dat hij dat die ring er wel in moest, als een soort rode draad. Waar die dieren allemaal hebberig van worden en, en allemaal en ten onder gaan. Heel simpel natuurlijk, zo'n soort macht. Euh. Het begint dan ook in de Rijn of onder in het water. En daar is die ring <coughs> boven de grond. Alles achter elkaar pakt hem, misbruikt hem om anderen te vangen. Gaat er zelf aan, alles gaat dood. Dus dat, dat, is, een soort, dat is eigenlijk het, het verhaaltje wat er doorheen zit. En verder hebben we een soort natuurfilm gemaakt waar het zich afspeelt. Het en aan het zeggen. eind gaat ook alles, net als in de ring dus Niebeloemen... ...vergaat het werelds ongeveer, de, de gutterdemmerung en, en de, de goden gaan ten onder. En ons gaat ook de hele wereld ten onder en dan de ring die eindigt weer in de Rijn. Onder bij de, bij de Rijndochters, het zijn drie kwallen bij ons die hem bewaken... ...en dan is het weer alles en boven is alles verwoest. En daaronder liggen dan allemaal soort eitjes in en dan kan er weer iets nieuws opbloeien zeg maar. En dat, is, dat is in Groot Uik, het begin en het eind van de, van de Rindersniebeloemen. Ja, Waak naar de Ring in 90 minuten. Van het Nederlands Blazers Ensemble en Theatergroep Holland uh, Hotel Modern toert tot en met 4 december door het land. Haast u, want het raakt overal uitverkocht. En het is een prachtige avond met prachtmuziek en alleen maar verrassingen voor de ogen. Gaat dat zien en horen. En check de site van Hotel Modern, hè? gewoon www.hotelmodern.nl of die van het Nederlands Blazers Ensemble www.nbe.nl Hier nog een paar minuutjes van de openingsmuziek. Cabaretier, publicist en programmamaker Jacques Kleuters... die post vaak op zijn Facebook Leuke Oude Meuk. En dan denk ik, ja, leuk om weer eens te draaien. Nou, hier van Cabaret Lurelei een lied geschreven door Guus Vleugel. Gezongen door Jasperina de Jong natuurlijk. Op één been kun je niet lopen. En de muziek is van Ruud Bos. Het is begonnen met die advertentie. Als een keertje in de krant zag staan Schafte u zich reeds een tweede auto aan En dat had ik nog niet gedaan Ik ben toen gauw een tweede wagentje gaan kopen En al spoedig ook een tweede tv Want op één been kun je niet lopen Nee, dat is zo'n armetierig idee toen nam ik overal een tweede van wat maar naar status rook. Een tweede huis, een tweede jacht, een tweede psychiater ook. Ik dacht, ik heb er hard genoeg voor me te werken. Dus waarom zou ik mijn bestedingen beperken? En na de aankoop van mijn tweede Stradivarius viool... ging ik meteen weer naar een hele andere winkel. Ik zei, meneer, is een jukebox ook een status symbool? En hij zei ja. En ik zei, oh... Geef mij er twee, wat hij toen deed. Oh, wat was het comfortabel bij mij thuis. S'avonds bij twee open haarden en twee netten op de buis. En dan voelde ik mij dubbel zo ontspannen. Met mijn twee mannen, ja, want ik had ook twee mannen. Waren alle baby's zonder knappe heren. En ik was zo blij dat ik me die kon permitteren, want dat geeft toch zo'n gezelligheid in huis. Ach, wat was het comfortabel bij mij thuis. En ondertussen ging ik door met kopen, spoedig kocht ik ook een tweede tennisbaan. En ik schafte mij een tweede tenkel aan Want dat had ik nog niet gedaan Er bleef zo hier en daar nog wel een gaatje open En daarom vocht ik ook een tweede swimmingpool Want op één been kun je niet lopen Nee, dat is zo'n armetierig gevoel maar als ik thuis kwam van het winkelen, zwaar bepakt en zwaar bevracht, dan lag mijn ene man te dommelen op mijn tweede burenfant. En zat mijn tweede op mijn tweede poef te gapen. Want meestal hadden ze niet al te best geslapen. Dat komt dat bed dat ik toen had, was iets wat aan de nauwe kant. En daarom ging ik naar een goede bij Ik zei, meneer, is een hemelbed een status symbool En hij zei ja. En ik zei, oh. Geef mij er twee, wat hij toen deed. Oh, wat was het bij mij thuis geriefelijk. Want ik had nu ook twee bedden en dat scheelt meteen een stuk. En nu sliepen we heel diep en heel tevreden. Ik in het ene en mijn mannen in het tweede. Ik hield zo innig van mijn beide lieve vrienden toch samen steeds uitstekend konden vinden En we bloeiden en we blaakten van geluk Ach, wat was het bij mij thuis geriefelijk Het was dus een slag, toen op een dag Mijn beide mannen de benen namen Ze zeiden, schat, wat spijt ons dat Maar af de bevalt het ons toch beter samen Ze zijn gaan wonen in een flat in Vinkeveen en daar hebben ze nu maar van alles één. Eén washandje en één tandenborstel. En één scheerapparaat met één tondeus. En voor mijn part krijgen ze allebei een tweeling door hun neus. Ja, daar blijf ik altijd nog op hopen. Want op één been kun je niet lopen. voor Starik. In november 2012 begon hij de belevenissen... van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden... beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig... hoe zijn moeder, precies zoals hij al zal vallen, in het ziekenhuis beland, he, heup gebroken... en vervolgens in een verzorgingstehuis moet worden opgenomen. Maar zover is het nog niet. Ze is gevallen, ja, ze ligt in het ziekenhuis... en een hondje moet elders ondergebracht worden. SOMETIMES I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD Sta bij. Lammert heeft twee honden. Twee Friese stabijs. Even kijken, merkt jongste broer op... terwijl hij zijn smart voorzichtig over de smalle dijk stuurt... die ons derwaarts moet brengen. Mooi landschap. uiterwaarden met een dun laagje ijs erop. Je kunt al bijna schaatsen hier... Als je schaatsen bij je zou hebben, hebben we niet. Ik heb het hondje op schoot. Het diertje staart nieuwsgierig en opgewonden naar buiten. Doe maar een hoopje doen, imiteert jongste broer... die zelf immers geen hond op schoot heeft, onze moeder. De vries is daarbij doseer ik stilbiddend dat het hondje begrijpt... dat het binnen deze context niet geacht wordt... de vertrouwde opdracht uit te voeren. Dat is het soort hond dat je wel op de omslag... van boeken aantreft... en dan liefst met een patrijs of een verzand... overdwars in de met bloed besmeurde bek gestoken. Dat de veren zijwaarts uitsteken. Heel decoratief. Zulke honden... Bijkomen. Als we het hondjes kwijt zijn, rijden we terug naar het ziekenhuis Moeder reageert verrast Zijn jullie helemaal uit Amsterdam gekomen? Ze meent dat we een paar dagen geleden ook al geweest zijn We vertellen dat we hier vanmiddag waren Dat de oudste broer inmiddels ook is langs geweest Maar dat gelooft ze niet ze vindt het jammer dat ze dit vergeten is... want oudste broer die blijft toch het origineel... van wat er sindsdien nog meer werd geboren. We vertellen dat er vandaag niet meer geopereerd gaat worden. Dat hebben we van de zuster gehoord. Ze is waarschijnlijk morgen vroeg aan de beurt. Moet ik geopereerd worden dan? Ze is verbaasd. Maar dat het morgenochtend vroeg al gebeurt, lijkt haar fijn. Dan heeft ze de middag om lekker bij te komen... en dan kan ze s'avonds weer naar huis... Het hondje moet ook weer eens uitgelaten. Doen van F. Starik. Uh, Iedere maandag en vrijdag te lezen in Dagblad Trouw. En uh, het boek is nu ook verschenen hè? bij Nieuw Amsterdam. Goed, zijn we al zover? Ja, het is nu tijd voor muziekliefhebber en kenner. Voorzitter van de SPAM. De stichting ter promotie van de achtergrondmuziek. Rex van Beuningen. Jan Emmers praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neemans. Ja, je bent een weekje weg geweest, uh, Rex. Ah, was geweldig, man. Ik zat helemaal down under, was ik. Je was in Australië, ja. uh, op tournee met... Met Led Zeppelin. En uh, dat zijn die al, al jarenlang hele goede vrienden van mij. En uh, die hadden me even meegemaakt. Er was eigenlijk iemand uitgevallen. En ze dachten, nou, we moeten Rex bellen. En uh, ik zei, ik uh, spring op die trein, geen probleem. En uh, wat heb je gedaan op die tournee? Wat was je, wat was je taak? Ja, ik was chef noodverlichting. En uh, je kan denken, nou, wat is dat nou? Is dat, dat is een een dom baantje. Maar er moet toch altijd een chef noodverlichting. Als de noodverlichting aan de man is, dan moet je er zijn. En, hebben ze je nodig gehad? Uh, eigenlijk niet. Wat gaan we deze week doen? Wij gaan het over een zeer speciaal product hebben deze week. Want ik heb weer door mijn uh, omvangrijke archief uh, gestruind. En ik ben weer op iets uh, verschrikkelijks interessants gestuit. Ehm um uh, well, er was, uh, wij spreken het jaar 1982. Um, we waren bezig, ik was daarbij toevallig geweest, uh, nou niet helemaal toevallig, maar daar kom ik later op terug. Um, uh, met een productie van een zangeres, Angelique. Um, wat gingen wij doen? Wij zaten met een team van, van grote platenmensen in het Wisselort Studios in Hilversum. Uh, ik zal een paar namen noemen. Uh, uh, uh, Jaap Eggermond was daarbij, dat was de topproducer toen. Uh, ben Liebrand voor de Max. Uh, Pierre Kartner was er. Peter Koeleijn was erbij. En mij in hoogste eigen persoon. En het Metropole Orkest? Metropole Orkest was er ook uh, uh, onder leiding van Dol van der Linden. En uh, we gingen echt een topproductie maken. Een topproductie. De topschrijvers van Nederland. Uh, de, de, de, de, producers, de schrijvers, de producers. En uh, Rex van Beuningen zelf. Wat was jouw rol? Uh, ik moest eigenlijk het, het hele proces in de gaten houden. Supervisie dus. Ja, de, de, de, de helikopterview eigenlijk. En daar ben ik nou, naast een heleboel andere dingen ontzettend goed in. En ik, ik zag dus, hier komt iets heel bijzonders uit. Want er was de, de tijd, ook van de synthesizers. Er waren in, opeens uh, uh, enorme grote mengtafels. En je was eigenlijk bang dat het uit de hand zou lopen. Maar door die helikopterview, uh, en, en ik, ik heb natuurlijk ook een, een bepaalde ja, productionele visie eigenlijk. Is het toch tot een mooi product gekomen. Alle lijntjes kwamen bij jou uit eigenlijk, hè? Ja, ja, ja want er uh, wa waren nogal een paar ego's bij elkaar in de studio. Nou, zeg uh, zo'n dolf. Er was, er was door de plaatmaatschappij 100.000 gulden toen voor dat ene plaatje, voor dat ene nummer. Want ze wilden echt deze artiest Angelique bereken. Hey, En jullie werken op 48 sporen, hè? Ja. Ja, dat was, was wel nodig ook, hè, met dat hele metropolenorkest en die Dol van de Linna is ook geen naam meer. Dus de, we hadden echt wel. Uh, ja, om, om, ook, uh, uh, we, we waren toen al bezig met dubbeltracks. Dat je een viool en een trompet dubbel erin zet. Om, om gewoon die. Uh, fantastische sound erin te hakken. Ja. Hey, het, het, het was geheim. Ik bedoel, niemand mocht dit weten. Is, is er toen nog wat gelekt eigenlijk, of niet? Nee, naar mijn weten niet. Naar mijn weten niet. Maar daar goed. ging jij natuurlijk ook over, om dat proces te bewaken. Ja, ja ik, was, ik was dus hoofdbewaking eigenlijk ook tegelijkertijd. En ik geloof dat dat uh, niet uiteindelijk uh, is uitgekomen. Maar, maar uh, klopt het dat iedereen werd gefouilleerd als hij s'avonds naar huis ging? Zeker, zeker. En uh, daar, daar, daar is uh, naar mijn weten... Ik steek mijn hand daarvoor in het vuur... Uh, dat er niks is uitgelekt worden. Want ik bedoel, je kon destijds met een cassettebandje of zo... kon je een kopietje maken en... Er werden geen kopietjes gemaakt in de Wisselort. Ook niet door jou, Rex, eerlijk? Nee, ook niet door Rex. Ha! Zullen we gaan luisteren? Dus was, uh, ja, het was zeer spannend toen die plaat uitkwam. En uh, uh, ik, ik heb ontzettende zin om de naald in de groef te zetten. Want het hey, is, hey, hey, en wat, wat, wat deed Pierre Kartner nou eigenlijk bij deze productie? Ja, die had wel een paar leuke textuele aanpassingen. Ah ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Dus, uh, zet hem op, Rex, zet P hem op. Ja, ja, ja, we gaan hem opzetten. Ik start uh, de platenspeler. En uh, hier komt hij. Het is een spannend moment voor mij om, uh, om dat weer eens terug te horen. Ja, daar gaat hij, lieve mensen. Zo, Rex. Wat vond je ervan? Dat is indrukwekkend, hè? Tot volgende week, Rex. Tot volgende week, Jan. Oké. Okay, dat was hem. Hé, hey, vergeet onze website niet, hè. www.adelinevanlier.nl Daar kun je van alles terugluisteren en lezen. En ook de podcast vinden. Dat kan ook allemaal op de site van Radio 1, natuurlijk. Je kan me mailen op het hetgoedeleven.kro.nl Als ik er kijk. Uh, en... Uh, als je nou volgende week meedoet met het spelletje, Mysterie van Emily... bedenk dan ook even een culturele tip. Goed, volgende week hebben we trouwens... Uh, oh jij ja, kan me ook nog vriend op Facebook, hè? Want dan zet ik die podcast ook al, neer. Adeline van Lier. zo heet ik. Goed, uh, ja, wat zei ik volgende week? Uh, Flavia F Vaas, de gast. Ik bleek haar opa te kennen. Ja, dat was Henri Vaas. Journalist in Den Haag. Ja, ooit het beroemde rode boekje uh, geschreven. Oké, okay, dit terzijde. Flavia is uh, singer-songwriter met een heel eigen signatuur. Haar debuutalbum heet Love Death and Vegetables. Nou, dat geeft het al een beetje aan. Luister naar uh, een compilatie van twee nummertjes. Happiness, blues en nog iets. <tied> Good morning, mister, did you have a good night? Was the pillow all right? Did the minions chase away your bad dreams? That must have been a hell of a fight You'd better butcher them some eggs and make the most Exquisite breakfast you'll ever make And then you can tell me, Mr. Benedict, how's your daughter doing? Benedict, how's your daughter doing? Good morning, mister. Did you sleep well as well? Are you still under the spell? You're doing a good job. I don't think everybody Volgende week zit ze hier naast me en dan uh, kunt u het allemaal live beluisteren. Ik zou zeggen: fijne week. Straks na het nieuws uh, van um, 6 uur het Radio 1 Journaal. En die besteden vanochtend aandacht aan. Uh, nou, ze hebben een gesprek met onder andere Kokolijn over het akkoord, over het atoomprogramma van Iran. En nou ja, die sperwer al ja, die gisteren in Zwolle is gesignaleerd. Dat is hem geloof ik pas uh, drie keer eerder voorgekomen. Ja, dat is een vogel die vooral in de, de bossen van Noord-Amerika... en in het noorden van Scandinavië en Rusland voorkomt. Nou, Die is gezien bij het tankstation aan de IJsselallee in Zwolle. Meldt de NOS. Ja, ik heb het elk uur horen langskomen. En ik denk, ja, dat is inderdaad schokkend nieuws. Nee, hartstikke leuk. Uh, ik zie altijd kraanvogels. Dat is veel chiquer in Noord-Frankrijk. Daar stoppen ze. Nou goed, dus dat straks allemaal in het... Uh, in het uh, Radio 1 Sorry. Jongens, tot volgende week. Fijne week, hè? En meisjes. Doe wat water in de wijn. Schenk nog eens een biertje. Gun de ridders van de pijn. Nog eens een pleziertje. Zet de meisjes op een rijtje. Lok de paard eruit zijn pijtje. Geef de gastvrouw maar een zoen. Want we zitten zonder poen.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 Scherp je blik om te ontdekken wie een ander laat verrekken. En wees zuinig op je wijf, want dat is je eigen lijf.